De omgeving van Arles en Montpellier komen ze, de Gypsy Kings. En je hoort ze hier met een opname uit 1992... Uit kwam de ritmo de la noche. Welkom. Dit is het tweede uur van de nacht. Vindt anders bij de vader op Radio 1. Het muziekprogramma van Radio 1 met muziek van heende en verre... van alle genres en van alle tijden. En het komend uur ook weer aandacht voor een eigen opname. In ieder geval eh, eentje van alweer zes jaar geleden. 20 maart 2005 toen waren de dames Lies te gast in met het Oog op Morgen... Stof uh, Onder het stof vandaag gehaald, zou je kunnen zeggen. Lies. En uh, die ga je nog eens een keer horen over uh, Pakweg in een, een klein kwartiertje. Maar eerst aandacht voor uh, Bruno Mars. Bruno Mars die afgelopen weken een nieuwe single heeft gelanceerd. Waarin hij samenwerkt met Eminem. Maar hier hoor je hem nog eens een keer met uh, datgene wat op dit moment in de Nederlandse top 40 staat. The Lazy Song. Bruno Mars die je kunt gaan beluisteren. Today I don't feel like doing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 Thank you. die noemen dit daytime disco. Dat is weer iets anders dan nighttime disco. Als je nighttime disco wil horen, dan zou ik zeggen... proberen in de nacht van zaterdag op zondag 3FM. En dan weet je wat nighttime disco is. Maar dit is dan daytime disco en het uh, is bedacht door een uh, DJ. En die komt uit de Los Angeles Poolside. Dat is de naam van uh, het collectief uh, die dan Do You Believe bracht... Een nieuwe plaats van het gezelschap. Poolside en Do You Believe? Ik had al eerder het naam Lijs laten vallen, want we zijn toegekomen aan de eigen opname van dit uur. En daarvoor neem ik je mee naar uh, Met het Oog op Morgen, 20 maart 2005. 2005, de drie meiden uit Kalmthout. Het Vlaamse Kalmthout, dat ligt in het uh, uiterste noorden van uh, Vlaanderen, zo tegen de uh, grens. Uh, met Ossendrecht aan. En die omgeving, daar zijn ze geboren, Lies hebben al een behoorlijk repertoire uh, gemaakt. Vooral zijn ze bekend in Vlaanderen. Maar ze waren ook eens te gast op Lowlands 2001, ja. Maar goed, 2005 waren ze te gast in Met het oog op morgen. De muzikale gast. En ze zongen daar over de drie maagdekunst. Wij klommen op hoge bergen en keken de zee wij zagen een schipje varen, drie maagdekjes zaten erin. Deze alle schoonste jongvrouw die in het schipje was. Die boten mij te drinken uit de klaar kristallen glas. Wat zal ik er toch meemaken, gij hebt nog slot nog goed. Gij zijt een aveloos meisje en schoon, gij zijt zo zoet. Ben ik een haveloos meisje, mijn er zoveel meer. Ik ga in het klooster treden en dienen God de Heer. Vaarwel, vaarwel, schoon, jongvrouw, zo gij in het klooster gaat laat. Bij een woord mij weten, als gij de weinig ontvat. Al was tacht dagen geleden haar vader en moeder dood. Men vond geen rijker vrouwen in zeven steden groot. De ruiter heeft vernomen, hij sprak zadel mijn paard. Dat het klooster moest komen, is wat mij zorgen baart. Als zij nu kwam in het klooster, hij klopte met Ring, Waar is de deur die laatste heilige weiding ontving? Herop. De jongste nonneke kwam voor het rally staan, haar haar was afgesneden, zij het en is geraan. Hij stak zijn paard met sporen door onder de linden groen. God, ik heb mezelf verloren en hij doorstak zich toen. Ten twee uur na de noem. De nonden ging uit om brood en onder de rinde groene vond zij haar schoonlief dood. Zij kusten en zij weenden, zij nam hem op haar schoot, zei ik, oh nee. Schoonlief, nu zei jij dood, zij deed een huisje bouwen op haar schoonlief. zijn graf, zij ging erin gaan wonen, tot ook zij adem. Ah, klinkt dat niet mooi. En zo klonk het ook op 20 maart 2005 in Met Het Oog Op Morgen. Je hoorde de uit Vlaanderen afkomstige Lies. En ze zongen over de drie maagdekens Lies, het gezelschap bestaat nog steeds. Doen alleen niet zoveel optredens de laatste jaren. Maar wel een bijzonder optreden eerder dit jaar in Memphis. In mei traden ze daar op. Memphis en Mei, zo heet het festival dat daar jaarlijks plaatsvindt. En ze hebben het repertoire enigszins veranderd. Zo'n uh, vijf jaar geleden waren ze nog vooral gespecialiseerd... de dames van Lies in middeleeuwse oude liederen. Die ze opnieuw bewerkte. Op een gegeven moment zijn ze zelfs overgestapt op Engelstalig repertoire. Nou, wat mij betreft mogen ze weer overgaan op het uh, Vlaamstalig... want daar zijn ze toch het sterkst in. En uit die periode... Dat Vlaams repertoire hoorde je dan nog eens een keer dat uh, eeuwenoude. De drie Maagdekens. Zoals ik zei, een opname uit Met het Hoog op Morgen, 20 maart 2005. En nu ik het toch over Maagdekens heb. De punkpop van The Lords of the New Church. en uh, Bedankt, dat hoorde er ook nog bij. Niets menselijks is een vreemd The Lords of the New Church. Het uh, gezelschap dat uh, aan de haal ging met uh, Like a Virgin. En dat is dan weer oud materiaal van Madonna. Girls can wear jeans and cut their hair short. and Is it okay to be a boy? But for a boy to look like a girl is degrading. Do you think that being a girl is degrading? Right? zes uur De Nacht Klinkt Anders met Roel Koeners. that uh -huh.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 If you don't, you'll spare by the who's brave? Drowning why say save if you don't, you'll spy, by SBTRKT, een dj uit Londen die volledig anoniem wil blijven. Want als hij optreedt, dan heeft hij een uh, masco op. En verder weet uh, niemand iets van deze gast. Maakt wel fraaie producties, zoals bijvoorbeeld dit uh, Wildfire... wat uh, nieuw van hem is. SBTRKT, de naam van het project van deze Londense dj...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 Things that I do, oh no I can take you hard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 Bruce Springsteen. Een Hamer on Fire, 1985. En de volgende gast die ik laat horen, die is al bijna 41 jaar dood. Je kan het je nauwelijks voorstellen. Als je het dadelijk terug hoort. En misschien heb je dat dan ook wel als je hem zo hoort, dan denk je van hoe zou die er hebben uitgezien als hij nog geleefd had. In ieder geval wat ik je laat horen, het zou gisteren opgenomen kunnen zijn. Zo klinkt het. <middels> Jimi Hendrix. En mm. mm. fire. die zo vroeg was gestorven in 1970... dan had Jan Smeets hem ongetwijfeld gecontracteerd als hoofdact voor ping Pop. Maar het mocht niet zo zijn. 1971, toen, nee, 1970 is hij overleden op 18 september, Jimi Hendrix. En je hoort hem hier nog eens een keer met de Jimi Hendrix Experience... van de LP, Are You Experienced, uit 1967. Het nummer Fire, Jimi Hendrix. Wij zijn toegekomen aan de sterfgevallen van de afgelopen week. Daar was zo bijvoorbeeld de producer Laura Ziskin. Laura Ziskin, de producer, die op 61-jarige leeftijd afgelopen zondag is overleden. Zij was onder andere verantwoordelijk voor de productie van de vier Spider-Man-films. En ze overzag ook de complete productie van de films Fight Club en Pretty Woman... met daarin onder andere Julia Roberts. En die film Pretty Woman die had een hele aantrekkelijke soundtrack. Natuurlijk Roy Orbison was daarin te bluisteren. Maar ook David Bowie... David Bowie, wat gaat ik met hem zijn? Hij geniet van zijn pensioen in ieder geval. Hier was hij nog eens een keer uit uh, 1990 met Fame. En dit uh, Fame dat komt ook voor, zoals ik zei, in die film Pretty Woman. Een uh, film met een uh, hele aantrekkelijke soundtrack. Want in die film komt muziek voor van uh, niet alleen David Bowie, maar ook Natalie Colco West, uh, Peter Satira, Robert Palmer... en The Red Hot Chili Peppers. En natuurlijk ook Roy Orbison, Pretty Woman. De film met Richard Gere en... Julia Roberts in de hoofdrol. Julia Roberts, die er destijds ook nog een Oscar voor mocht ontvangen. Ik draai dit naar aanleiding van het overlijden van uh, Laura Ziskin. Een uh, producer. Een, uh, een van de invloedrijkste vrouwen uit Hollywood. Zij produceerde onder meer de totale productie van uh, Fight Club en deze Pretty Woman. Dan, misschien als je maandagochtend uh, er vroeg bij was, heb je dat op het Radio 1-journaal kunnen horen. Was er ook het overlijden van de zanger Carl Gardner. Carl Gardner die in de jaren 50 een van de oprichters, oprichters was van de groep De Coasters. De Coasters die hits hadden met onder andere Jackety Jack, Youngblood en ook Poison Ivy. She comes on like a rose... But everybody knows She'll get you in touch You can look, but you better not touch Poison Ivy Poison Ivy Late at night while you're sleeping Poison Ivy comes a creeping around She's pretty as a daisy But look up, man, she's crazy Poison Ivy, Poison Ivy Late at night oh. while you're sleeping Poison Ivy comes creeping around oh. Oh. Measles make you poppy And mumps will make you lumpy And chicken pox will make you jump and twitch I'll come and call A common call will fool you And who've been You're gonna need an ocean of calamine lotion. You'll be scratching like a hound the minute you start to mess around. Poison eyes! Chicken pox will make you jump and twitch I'll come and A common cold foo-ya And whooping cough and coo-ya A poison ivy-lord will make you itch You're gonna need an ocean of my lotion You'll be scratching like a hound The minute you start to mess around Poison ivy Een van de vele hits van de Amerikaanse band, The Coasters. Je hoorde Poison Ivy, een song die meerdere versies heeft gekend, onder andere ook van de Rolling Stones. Maar ik liet je nog eens een keer die versie van de Coasters horen... naar aanleiding van het overlijden van Carl Gardner afgelopen zondag. 83 jaar werd hij en hij kampt al lange tijd met hartproblemen en dementie. Dat liedje van de Coasters, trouwens de hele band... Die was vooral populair in 1959. Welke muziek vonden wij hier in Nederland toen mooi in 1959? Nou, zet je schap.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 Een kleine vogel, tweet, tweet, tweet. Ja, ook dat is muziek uit 1959, maar wel gemaakt in Nederland. Terry en Scholte. een zing kleine vogel. En rock and roll werd er in Nederland nog niet gemaakt. Het werd wel verkocht, maar als het verkocht werd, dan uh, waren er toch producties uit Engeland en vooral uit Amerika. Zoals deze bijvoorbeeld van Freddy Cannon.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 De Tallahassee Lessie de beginperiode van de rock roll. Je hoorde de stem van Freddie Cannon. De productie die rammelde aan alle kanten, maar sfeer heeft het wel, dat zeker. Freddie Cannon die zong de Tallahassee Lessie. Freddie Cannon die nog uh, steeds leeft, uh, 71 jaar is die. En hij is destijds zo uh, eind jaren 50, begin jaren 60 geworden... met deze Tallahassee Lessie maar ook Way Down Yonder in New Orleans... en Palisades Park. Misschien ben je ooit begonnen aan het lezen van het omvangrijke werk... Ulysses van James Joyce. Een uh, dikke pil, zo'n duizend bladzijden. minstens. En het bijzondere van het boek is dat het zich afspeelt binnen 24 uur. En op een speciale dag, namelijk op 16 juni. Dat is de dag waarop Ulysses afs zich afspeelt. En... Ja, zoals ik al zei, misschien ben je ooit begonnen aan het lezen van uh, dat boek. En dan word je ook tot degene die niet verder gekomen is dan de helft. <lacht> ja, want uh, ja, het is toch wel een, een vrij pittig boek, inderdaad. En zo heeft bijvoorbeeld The Guardian in 2007 een verkiezing georganiseerd van het minst uitgelezen boek ooit. En Ulysses kwam daarin op de derde plaats terecht. Nou, Ulysses gaat dus over een dag uit het leven van de hoofdpersoon. Ja, en een dag uit het leven. Het heeft er niets mee te maken. Maar het kwam wel uit op deze plaats. A Day in the Life. George, Paul, John en Ringo. Uit de LP Sergeant Pepper, 1967, schrijven And I went into a dream Het Day in the Life van uh, John Lennon Paul McCartney. Twee stukken die oorspronkelijk niets met elkaar te maken hadden. Dat Day in the Life, maar het werd in elkaar geschoven tot één uh, compositie. Uiteindelijk dit Day in the Life 1967. Nog even terugkomen op uh, Ulysses. Dat uh, omvangrijke boekwerk van James Joyce met in de hoofdrol Leopold Bloom. En... Nou ja, Zoals ik al zei, dat, dat hele verhaal van Leopold Bloem in Julissus... dat speelt zich allemaal af op één dag. Namelijk 16 juni. En daar is ooit een hoorspelversie van geweest. En de RTE, dat is de, Britse de Ierse publieke omroep... die heeft dat ooit als hoorspel uitgezonden. En dat duurde maar liefst 29 uur en 45 minuten. ga er maar aan staan. Goed, zo dadelijk hoor je Dorold Megens met het uh, laatste nieuws. En tot die tijd kan je luisteren naar uh, Ronald Sexsmith. Of Ron Sexsmith. Get in line. Heavy clouds are hanging round And the sun refuses to shine If you're bent down, bringing me back down